9 uur remonceré met het NOS-journaal. De onthullingen van klokkenluider Edward Snowden... hebben grote gevolgen voor de werkwijze... van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens het hoofd van de militaire inlichtingendienst Michael Flynn... heeft Snowden zoveel documenten gestolen... dat afdelingen er niet van uit kunnen gaan... dat hun werkwijze nog langer veilig is. Het aanpassen van die werkwijze en van het personeelsbestand... wordt een kostbare zaak. Flynn legde een verklaring af... voor een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden. Hij zei dat Snowden waarschijnlijk alle documenten pakte... die hij pakken kon. Gewapende mannen hebben een overval gepleegd op een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Een groep mannen drong s'avonds het Norte-Dor ziekenhuis binnen en beroofde zeker twintig patiënten, bezoekers en verpleegkundigen van mobieltjes, geld, tassen en sieraden. Vervolgens gingen ze er op motoren vandoor. De bewakingsdienst zag de rovers de parkeergarage binnenrijden in een auto. De bewakers sloegen geen alarm, ze dachten dat er met spoed een patiënt werd binnengebracht. Omwonenden van het ziekenhuis in Rio klagen steen en been over de toenemende criminaliteit in hun buurt. Volgens hen zijn overvallen en verkrachtingen aan de orde van de dag. Veilinghuis Christies in Londen heeft de veiling van de Miro-collectie in Portugal afgeblazen. Er is te veel juridische onzekerheid rond die collectie, zegt het veilinghuis. Zo zou er onduidelijkheid zijn over het recht van eigendom. Vanmiddag besliste de Portugese rechter dat de 85 schilderijen van de Spaanse surrealist Miro mochten worden verkocht. Maar Christies heeft er geen goed gevoel over. De schilderijen waren eigendom van de Portugese bank BPN. Toen de bank werd genationaliseerd kwamen de kunstwerken in het bezit van de Portugese staat. De veiling zou volgens kenners rond de 35 miljoen euro hebben opgebracht. Roda J.C. heeft zijn tiende nederlaag geleden in de eredivisie. In Kerkrade verloor de ploeg met 2-1 van Feyenoord. En dan het weer. Het is droog. Vannacht overal bewolkt. Minimaal tussen de 2 en 5 graden. Tegen de ochtend regen. Morgenmiddag is het even droog. Het wordt 7 tot 9 graden. Morgenavond dan gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal.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 En om drie minuten over negen gaan wij weer verder met de voetbaluitzending op deze dinsdagavond. Met straks de reacties op Roda tegen Feyenoord. Feyenoord won met 2-1 natuurlijk. Ook met Vitesse AZ dat bezig is. En met ADO tegen Heracles. En die houtkamp, de wet van behoud van ellende. Ja, nou het kan niet erger voor Ado Den Haag, want het is 0-3 geworden. En weer is de doelpuntenmaker een Duitser, Mark Oet, zijn achtste van dit seizoen. De helft van het meegereisde Heracles-publiek is uh, uh, half ontkleed nu. Het zijn allemaal mannen overigens. Die hebben de shirtjes uitgedaan en staan met ontbloot bovenlichaam feest te vieren. En voor de rest is het dood en doodstil in het Kiosero-stadion. Want Ado staat 3-0 achter tegen Heracles. Goed, dan naar Vitesse tegen AZ onstuimig begin. Marischat van der Made nog niet gescoord. Nee, nog geen doelpunten. 0-0 in de Gelderdoom tussen Vitesse en AZ. Een wedstrijd die ook gevolgd wordt in de nok hier van de Gelderdoom door bondscoach Louis van Gaal. Die heeft plaatsgenomen naast technisch directeur Mo Allag van Vitesse. Bekijkt natuurlijk de verrichtingen van Prupper, van Van Aanholt. Misschien ook wel van de rechtsback van Vitesse Leerdam. En wie zal het zeggen van jan Ari van der Heijden... de centrumverdediger van Vitesse die ook bezig is aan een goed seizoen. Maar belangrijker is wat er nu op het veld gebeurt. De bal wordt gestoken aan de linkerkant van het veld. Daar gaat Johansson het strafschopgebied in voor AZ... Het schot bent bij de tweede paal wordt het doelpunt gemaakt door AZ. En uit het niets eigenlijk valt dan die 0-1. Het is Steven Berghuis die scoort in de 20ste minuut voor AZ. Goeie aanval, goed gestoken. De bal vanuit het middenveld op Johansson. Vanaf de linkerkant gaat het strafschopgebied in. Steekt de bal dan naar de zijkant. En daar staat Berghuis eigenlijk helemaal vrij in de doelmond. En zo wordt Piet Veldhuizen, de keeper van Vitesse, verrast. Nee, ik kijk nu in de herhaling en dan zie ik dat het een eigen doelpunt is... Van Vitesse. Het lijkt op Berghuis, maar het is van Aanholt die daar aan zit als laatste. En het is dus gewoon een eigen doelpunt van Patrick van Aanholt. En zo komt dit doelpunt van AZ tot stand. 20 minuten gevoetbald in de Gelderdoom. Geen berghuis, maar een eigen goal van Patrick van Aanholt. Lene Marlin uit Noorwegen met Sitting Down hier. Vitesse tegen AZ. Tegenvallen Richard voor de thuisploeg. Absoluut. Vitesse heeft voor de laatste wedstrijd verloren 6 oktober tegen Feyenoord. Ook dat gebeurde hier in de Gelderdoom. Het staat 1-0 voor AZ. Doelpuntenmaker Patrick van Aanholt. De verdediger, vleugelverdediger van uh, Vitesse. Die na verluid vorige week een gesprek heeft gehad met José Mourinho. De manager van uh, Chelsea. En de kans is heel groot dat hij uh, volgend seizoen terugkeert naar de club uit Londen. Belangrijk nu misschien een uh, vrije trap aan de rechterkant van het veld voor Vitesse. De bal wordt ingedraaid in het schapschopgebied. Natuurlijk... Uh, richting Havenaar. Het is Esteban die er goed uitkomt. Vitesse met de afvallende bal nu naar de zijkant via Piazon maar daar ligt iemand van Vitesse op de grond. Dat is Gouram Kasia en daarvoor wordt gefloten door scheidsrechter Wiedemeijer. Waarschijnlijk ontstaan na die vrije trap in het duel met Esteban inderdaad. De keeper van AZ die daar vol over Kasia heen vliegt en de aanvoerder van Vitesse blijft liggen in het strafsofgebied. heeft wat last van zijn hoofd en daarvoor is nu even verzorging Nodig. Het spel ligt dus even stil. Vitesse toch wel behoorlijk van slag. Ook zeker na die 1-0 toen uh, AZ uh, een, een fase had dat de druk er vol op zat. En Vitesse toch bij vlagen even kwijt was. Zo halverwege de eerste helft. Ook een speler van AZ zie ik nu op de grond liggen. Terwijl uh, Kasia uh, wel weer is uh, opgelapt. Dat is uh, viergever die daar list ligt. Het spel ligt dus in Arnhem even stil. Ik kijk naar het toch wat iets wat bezorgde hoofd van Peter Bos. De trainer van... Van uh, Vitesse en ook naar een bezorgd hoofd van Meerab Jordania. De voormalige eigenaar die hier vanavond ook weer aanwezig is in Arnhem. 1-0 voorsprong na 20 minuten voor AZ. Bezorgde hoofden zullen er ook zijn in Den Haag. ADO en die Houtkamp. Ja, want het gaat natuurlijk niet goed met ADO Den Haag. En wat laten die spelers hun trainer zakken, zegt niet te geloven. Want uh, qua inzet uh, ontbreekt het, uh, qua techniek ontbreekt het eigenlijk aan alles. 3-0, Heracles staat voor tegen ADO in Den Haag. En uh, Heracles blijft beter, blijft sterker. En de frustraties bij de spelers... Van Ado Den Haag is duidelijk aanwezig. Als je ziet naar de overtredingen die af en toe worden gemaakt. Ook Beugelsdijk vergreep zich aan zijn tegenstander al eerder in de wedstrijd. En net Holla een keiharde overtreding op zijn tegenstander. Eh, nog geen gele kaarten gegeven door scheidsrechter de Hiechler, Die het goed doet. Weer de aanval dus voor eh, Heracles. Levert een hoekschop op? Wilde ik zeggen nee. Want de bal is het laatst geraakt door de aanvaller Mark Oet... die dus twee keer heeft gescoord. En daarmee een van de meest scorende Duitsers... in de Nederlandse competitie is. En dat dus knap deed met zijn achtste doelpunt. Twee vanavond in deze hele belangrijke wedstrijd. Want afgelopen weekend verloor... Heracles zeer teleurstellend van NAC. Terwijl vlak daarvoor nog van RKC was gewonnen. En men hoopte dat er vandaag de ombekeer weer zou komen. En drie punten uit Den Haag zouden worden meegenomen. Ondanks de zwaarte van de wedstrijd. Want ADO uit is blijft altijd lastig. Maar 3-0. Het zegt genoeg. En weer Heracles in de aanval. En hoe? Dat gaat Oet weer. Maar daar komt Beugelsdijk. Jongen. Als een kamikaze piloot komt hij erin. Geramd en gelukkig houdt Oet in. Want die Beugelsdijk die is helemaal over de rode. Die heeft er helemaal geen zin meer in. En die ramt alles wat hij in zijn buurt tegenkomt. Tegen de vlakte. Of het een bal of een speler is. Een tegenstander. Dat maakt wat hem betreft nu even niet uit. Want hij baalt als een stekker. Bij 3-0 voor Heracles tegen ADO. something hard to me Running nothing ice. There's nothing you can see I do all is Bandje, John Butler, trio. En dit is de single die in januari uitkwam. Dus nog maar heel erg vers. Only one. We gaan weer kijken in Arnhem. Richard van der Made bij Vitesse tegen AZ. Vitesse heeft de bal. 0-1 voorsprong voor de Alkmaarders. En Dick Advocaat stapt weer uit zijn stoel. Fanatiek coachend als altijd de ervaren oefenmeester van AZ. Grote vraag natuurlijk. Wat gaat hij doen? De verhalen zijn toch wel dat hij vertrekt bij AZ. Terwijl nu Johansson in stelling wordt gebracht. En stuit van heel dichtbij op Piet Veldhuizen. Die goed uit zijn doel komt. Half uur gevoetbald. En een corner voor AZ. Het is leuk bij Vlagen om na te kijken. Maar pas zojuist de eerste echte kans. Een minuut of twee geleden voor Vitesse. Stak de bal naar Ibarra. Uitgeweken naar de linkerkant. Met veel gevoel gegeven. En Ibarra passeert dan uiteindelijk niet. Ban. nu de corner getrapt. Veldhuizen moet komen. Doet dat ook. Heeft de bal klem vast. En zo heeft Vitesse de bal dus terug naar die hoekschop. Gooit Veldhuizen de bal uit naar Van Aanholt. Op het middenveld. Van Aanholt paast de bal naar de rechterkant. Daar staat Leerdam. Die is ook opgeschoven op de helft van AZ. Nu de combinatie aan de rechterkant met Ibarra Atsu. Ibarra. Dan de individuele actie. Goed gespeeld. Naar de rechterkant. De voorzet moet komen bij de tweede paal. Maar dat verzuimt Havenaar. Vajnovic stond daar vrij bij de tweede paal. Maar Havenaar ja, het zat er een beetje tussenin. Tussen een schot en een voorzet. goede aanval dat wel van Vitesse. Even weer dat... Uh... Prima positiespel dat Vitesse zo kenmerkte in de eerste seizoenshelft. Niet in de eerste vier, vijf wedstrijden van het seizoen. Maar daarna ergens vanaf begin oktober toen het echt goed ging lopen bij Vitesse. Nu weer in dat hoge tempo met Ibarra. Vanaf de rechterkant speelt Piazon in. Maar die is uit vorm hoor bij Vitesse. Heeft ook al weken niet meer gescoord. Weinig acties lukken is de ballen hier ook weer kwijt. En AZ kan overnemen. Viergever weer opgelapt na die botsing van Zojuist. Heeft nog wel wat last van zijn hoofd. Maar staat weer in het hart van de verdediging bij AZ. En aan de andere kant is ook uh, Kasia bij Vitesse weer terug. 32 minuten. 0-1. Eigen doelpunt van Van Anolt. En uh, AZ gooit naar uh, Johansson. De spits die zich laat zakken uit de spits. Nu is het uh, Elm. Elm terug naar uh, Ortiz. Die wordt fel op de huid gezeten door uh, Atsu. Atsu dan uh, via... Piazon. Bal over de zijlijn. Ingooi voor AZ. En zo hebben we dus even weer wat rust in het spel. Zien we op dit moment een aardige fase van Vitesse. Maar AZ houdt toch nog steeds behoorlijk stand hoor. De ingooi is inmiddels genomen. Elm dan aan de linkerkant van het veld. Wordt opgejaagd aan de rechterkant door Vitesse ook. Met Piazon dan een nieuwe ingooi. Die gaat genomen worden aan de linkerkant door AZ. AZ neemt daar alle tijd voor. Johansson laat zich opnieuw zakken uit de spits. De topscorer van AZ met 12 doelpunten. Opent even Terug naar zijn verdediging. Daar staat Gouweleeuw. Gouwe Leeuw dan naar Goudelje. Goudelje met een paasje naar de rechterkant. Daar is Rijnen ook meegekomen. En via Goudelje gaat het dan opnieuw terug naar Gouweleeuw. Gaat Havenaar naar de bal. Gouwe Leeuw dan terug naar St. Ban met wat risico naar Gouweleeuw. Bal hoog gespeeld. Havenaar zegt dat is een corner. En dat is denk ik inderdaad... Ja, Wiedemeijer heeft dat ook geconstateerd. Een hoekschop voor Vitesse in de 33ste minuut. Nog niet gememoreerd. Ook een fantastisch schot van Zo'n 6, 7 minuten geleden van een meter of 25... Vol uitgehaald door de middenvelder van Vitesse. En die bal schamte de bovenkant van de lat. Het was niet een uitgespeelde kans. Maar Vitesse was daar dus wel dicht bij de gelijkmaker. De corner wordt nu getrapt. Gekopt daar in de doelmond. Havenaar is erbij. Prupper is erbij. Esteban gaat er naar de bal. Doet dat correct. Er wordt natuurlijk gefloten door de supporters hier op de tribune. Maar Esteban heeft die bal klemvast. En doet dat ook reglementair. Gooit de bal vervolgens weer uit. Ver richting de middenlijn. Johansson gaat eronder door En dan kan Vitesse weer opnieuw bouwen. Met Van Aanholt. bal kort naar Kasia. Er moet tempo komen in het spel van Vitesse. De bal moet snel rondgaan. Wil je de verdediging van AZ uit elkaar spelen. Dit is wel een aardige fase op dit moment van Vitesse. Aan de rechterkant is het Leerdam. Die aanvallend natuurlijk ook wel wat kan. Heeft al zeven doelpunten gemaakt. bal naar de rechterkant. Voorzet moet komen van Leerdam. Bal wordt geblokt op het middenveld door Berghuis. Die ook zijn verdedigende taken natuurlijk moet verrichten. Nu Vitesse even de basis in eigen huis. Maar nog altijd achter staat met 1-0. De ingooi gaat genomen worden aan de rechterkant van het veld. Nog altijd met Leerdam. Gooit de bal naar Atsu. Atsu wordt dan uh, over de voet gelopen door Ortiz. Bal gaat over de achterlijn. En uh, Wiedermeijer zegt dat is een doelschop voor AZ. En zo hebben we 35 minuten gevoetbald. 10 nog te gaan dus in de eerste helft. En AZ toch wel verrassend op voorsprong. 0-1. En bij ADO tegen Herakles zitten ze ver in de tweede helft. De thuisclub met 3-0-8. Maar ja, en die het Haagskwartiertje hè? <laughs> of geloof je niet in de sprookjes? <laughs> nee, ik geloof niet in sprookjes. Want het had ook 5-6-0 al kunnen zijn. Hoor, in het voordeel van Herakles. Overigens, ik uh, vertelde al dat Oet. die maakte zijn uh, zevende en achtste doelpunt van dit seizoen. En uh, de laatste Duitser die dat deed. was. Dat is wel een grappige. Acht jaar geleden. De speler, zijn ploegenoot, Simon Jommer. En die speelde toen bij Rode EC in 2000, uh, wat was het? 2005, 2006. Zo die kant op uh, uh, scoorde hij ook acht keer in één seizoen als Duitser zijnde. Oet heeft dat nu twee keer gedaan. En was dicht bij zijn derde. En nu is zomaar Meijers weg voor ADO Den Haag. Maar Meijers speelt ook een draak van een wedstrijd. De linksback van uh, Ado. En uh, er wordt nog een keer gewisseld. Simon Tjommer, ik noemde hem net, gaat naar de kant. En gaat uh, gewisseld worden door Thomas Bruns. En Simon Tjommer speelt een heel goed seizoen hoor bij Heracles van Jan de Jonge. En mag nu naar de kant om even wat rust te krijgen. Overigens Ado, nu speelt Vitesse tegen AZ. Ado is de volgende tegenstander van Vitesse. Aanstaande uh, vrijdag. En daar kijken ze niet echt naar uit als uh, Hagenaars zijnde. Want als je hier dik verliest, wat moet het dan wel niet bij Vitesse worden. Goed, dik verliezen. Dat gaan ze doen met nog uh, 12 minuten te gaan in deze wedstrijd tussen Ado en Heracles. Is de stand 0-3. We'll Pretenders met Don't Get Me Wrong. Vitesse tegen AZ 0-1. Richard van der Maarde einde eerste helft. Vijf minuten nog en AZ Leidt nog altijd 0-1 van Arnold die een eigen doel schoot namens Vitesse. Nu met een goede bal naar Piazon. Het strafstopgebied in dit kan wat worden. Piazon stuit dan op St. ban die heel goed naar de bal blijft kijken. Ramt hem naar voren. Het is Havenaar die daar notabene uh, op de middencirkel ongeveer staat. De spits van uh, Vitesse dan gaat het terug naar Van der Heijden. Van der Heijden langs Johansson. Er is grip nu. Vitesse is de baas in Gelderdoom, Het publiek. Kruipt erachter, AZ komt moeilijk en steeds moeilijker ook van de eigen helft af. En Vitesse bepaalt nu het ritme van de wedstrijd. Van der Heijden opent naar de linkerkant. Daar staat Van Arnold vrij diep paast de bal naar Feyenoord. Maar dat is niet nauwkeurig. Koudelje zit ertussen. Die denkt dan dat daar door Rijnen wordt gelopen. Maar dat gebeurt niet. En dan is het Veldhuizen die de bal wel of niet kan binnenhouden. Dat lukt wel. Paast de bal dan vervolgens weer naar Van Arnold. En dan kan Vitesse dus weer opnieuw beginnen. Vitesse dat veel balbezit heeft. Dat was afgelopen vrijdag ook zo in de Kuip tegen Feyenoord. Maar ook toen dwong het niet zo heel erg... Veel af. En ook in deze eerste helft een fantastisch schot op de lat van Vajnovic. En een kans zojuist van Ibarra. Veel meer was het niet. Nu is het Johansson profiteert. hij Ja, doet hij dat. Ja, dat doet hij. Johansson profiteert van geklungel. Achterin bij Vitesse. En ik denk dan heel even aan een overtreding. Maar biedermeijer zegt nee hoor. Daar is helemaal niets gebeurd. Ik keur dit doelpunt gewoon goed. En Johansson maakt dus de 0-2. Wat een verrassing. Van der Heijden en Kasia kijken elkaar aan. Geklug achterin van Vitesse. De bal wordt hoog gespeeld. En dan is het Johansson tussen de twee centrale verdedigers van Vitesse in. En dan is Veldhuizen ook uit zijn doel gekomen. Maar die staat daar dan eigenlijk niet goed opgesteld. Kasja is degene die de goal weggeeft. En met een lopje langs Veldhuizen maakt Johansson zijn dertiende doelpunt dit seizoen in dienst van AZ. En zo staat het verrassend in de Gelderdoom. Baalt Peter Bos, staat het 0-2 voor AZ. En dan in Den Haag. Doet Ado er nog iets aan om de stand nog een beetje draaglijk te maken, Andy? Nou, nee. Ik nee. moet heel eerlijk zijn. Want de kansen waren weer voor Heracles 2 op rij. Een kopbal onder andere van Mark Oet. Die een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld met zijn twee doelpunten. Ik heb hem al vaak uh, mogen melden. En nu ligt er een speler van Den Haag geblesseerd. Wie is dat? In de verte lijkt Gaurier wel. En als het hem is, want er wordt een seintje gegeven dat er gewisseld moet worden... dan zal hij eruit moeten. En dan komt Wilfried Kanon erin. En uh, daar zijn al uh, de meeste grappen in de Eredivisie over gemaakt. Ja, het is uh, Gaurier die naar zijn bovenbeen grijpt. Naar de hemstring. En de man die uh, als vervanger kwam van Van Haren. Moet dus nu naar de kant. Ex Heracles. Dubbel triest dus voor hem. Tegen zijn oude club. Nu geblesseerd naar de zijkant. En Wilfried Kanon. Waar de meeste grappen over gemaakt zijn. Nou eens kijken of hij zijn naam waar kan maken. Zo'n uh, zou een uh, uitstekend koppel vormen. Bijvoorbeeld met uh, de kogel van VVV. Maar ja, die speelt in de Eerste Divisie. Maar als het zo doorgaat. Dan kunnen ze elkaar nog wel eens tegenkomen. Volgend jaar Als Pvv niet zou uh, promoveren en ADO zou gaan uh, degraderen. Want het ziet er heel somber uit. Goed, de wissel is uh, geweest. En uh, Heracles gaat weer in de aanval. Hoe lang hebben we nog te gaan? Nog vijf minuten. En dan mag uh, uh, men gaan praten hier in het uh, stadion. En daar komt uh, meteen de volgende kans. Oeh, het scheelt weer weinig hoor. Het is een uh, goede kans voor... Wie uh, was voor, uh, uh, Oh, dat is die invaller. Dat is... Uh, uh, Bruns, die daar heel dichtbij was. Maar Bruns kon dat uh, niet afmaken. Dan zal er hier veel gepraat worden in het stadion. En er zal er vast wel uh, wat meer bekend worden... wat er nou precies na deze wedstrijd gaat gebeuren met Maurice Stijn. Want uh, ja, het ziet er heel somber uit voor Ado Den Haag. Ze krijgen een vrije trap... omdat er een klein overtreding is gemaakt door Ben Hassani. Ze krijgen een vrije trap, maar 3-0 met nog 4,5 minuten gaan. Dat is veel te veel. Slotfase van de eerste helft bij Vitesse tegen AZ. En Richard, daar zullen ze in Arnhem niet op gerekend hebben. 0-2. Absoluut niet. En vanavond blijkt eens te meer dat AZ dus een, een echte angstkeekner is van uh, Vitesse. Vijf jaar geleden in Gelderdoom won Vitesse voor het laatst van AZ. Het staat 0-2. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Er gaat straks één of twee minuten extra tijd bijkomen. Toch wel een uh, verrassende tussenstand. En uh, Vitesse dat natuurlijk op kampioenskoersen ligt. Nog altijd. Dat gaat hier misschien wel vanavond een hele dure nederlaag leiden. Ajax dat uh, pas donderdagavond in uh, actie komt. Maar stel Ajax wint uh, die wedstrijd, dan uh, wordt het verschil. Het natuurlijk groter en groter. En dan zou dit wel eens een, een hele, hele zure avond kunnen worden voor Vitesse. 0-2 staat het achter. En het speelt ook niet echt goed hoor. Nu de paas naar de linkerkant van Anhold. Van Anhold met Reinen Speelt terug naar Kasja in de middencirkel. AZ plooit zich terug op eigen helft. Kasja kijkt naar de afspeelmogelijkheden. Kies dan voor de bal door de as van het veld naar Piazon. Piazon krijgt de vrije trap mee. Twee minuten extra tijd. Adsoen nu voor Vitesse met een hoog balletje. Dat is goed gegeven naar Leerdam die moet scoren. Leerdam faalt op een meter of 7-8 tegenover Ban. Die de bal keert. Niet echt lekker geschoten van Leerdam. Wel weer een goede kans voor Vitesse. De tweede echt grote kans. Leerdam in het strafschopgebied heeft daar toch behoorlijk wat ruimte om een hoek uit te kiezen. Maar vuurt recht op Esteban af. En Esteban zorgt er dus voor dat de AZ op 2-0 blijft. Nu nog een keer Vitesse. Met Ibarra blijft hij op de been. Aan de linkerkant weer eens uitgeweken. Nog een keer gaat hij ten volle worden gebracht nu door Ortiz en dat is een ingooi, zegt schijfrechter Wiedemeijer. En geen vrije trap voor Vitesse. Ingooi is genomen, kort op Vijnhoefiets. Vijnhoefiets draait de bal in het strafschopgebied. Esteban moet komen, doet dat, houdt de bal natuurlijk een aantal seconden extra vast. En zo tikt de tijd weg, de extra tijd van deze eerste helft. Waarin Vitesse de laatste tien minuten toch wel een aardige fase kende. Maar AZ ineens uit het niets eigenlijk, net als bij de 0-1 van Van Aanholt. de eigen goal. Toeslaat met een doelpunt van Johansson. Waar Kasia de bal dus eigenlijk te kort terugkopt op zijn eigen doelman. Johansson als een echte spits profiteert. En de 0-2 dus op het bord heeft gebracht. Vitesse, wat doe je daar nu weer? Weer geklungel daar achterin. Berens misschien zelfs met de 0-3 nog op slag van rust voor AZ. Berens en dan de bal over de achterlijn gegleden. Maar via Berens gaat dat. Die zegt nee hoor, het is een corner voor AZ. Maar Wiedemeyer geeft een doelschop aan Vitesse. Veldhuizen heeft haast... Peert de bal nog een keer hoog naar voren. Havenaar verliest het kopduel van Viergever. Dan via Elm kort balbezit voor AZ. Want Feyenovic heeft hem alweer terug voor Vitesse. Feyenovic met de armen wijd van ik zie geen afspeelmogelijkheden. Niemand beweegt voorin bij Vitesse. Dan maar weer terug naar Kasia. Kasja met de bal aan de voet. Kijkt ook, wacht lang, dan weer breed naar Feyenoffiets. En Feyenoffiets lepelt die bal een beetje boos hoog naar voren. Het is rust 0-2 is de tussenstand. Een verrassende tussenstand hier in de Gelderdoom. Vitesse AZ. En die houdt komt dan met de laatste minuten in Den Haag. Aalberg liet zien. Eh, probeerde in ieder geval Maradona na te doen. Door de bal met de hand het doel in te tikken. Maar eh, dat hij op alle gebied minder is dan... Eh... De kleine Aretijn, dat bleek wel, want hij kreeg de bal naast. En hij kreeg terecht een gele kaart. Nu buitenspel, wordt niet gegeven. Ado in de aanval, 3-0 de voorsprong voor Heracles in de slotminuut van deze wedstrijd. In ieder geval van de officiële speeltijd, want we zitten in de negentigste minuut. Bal gaat over de zijlijn en er ligt weer een speler van Heracles geblesseerd. Helemaal aan de andere kant van het veld. Het is Ilias Ben-Hassani, die uitstekende voetballer. Die wat gebeurt er, want ik krijg het nu in beeld. Hij glijdt een beetje vervelend onderuit. Je bent een uh, gevecht met Zuiverloon. Zuiverloon deed niet, uh, niets onoorbaars. Maar Ben Hassani, die nu aan de schoenen, de, uh, uh, de mooie rode schoenen trekt. En dat is vaak een teken dat hij wat kramp heeft met die uh, rare uitglijer. Wordt, uh, nu behandeld door de man. Terwijl Jan de Jonge aan de zijkant met een drinkbeker in de hand. Zeer veel lol heeft. Want uh, ja, 3-0 voor. Uit bij Aden Den Haag. Pakt hij uit de laatste uh, drie wedstrijden zes punten. En dat is prettig voor de ploeg uit Almelo. Benassani wordt opgelapt en uh, moet even naar de zijkant. We krijgen twee minuten extra tijd. Het zijn er twee te veel. En dan uh, gaat de onrust hier echt uh, losbreken. Uh, want uh, ik zei het al over Midden-Noord. Dat vak dat helemaal leeg is. Terwijl... Uh, de bal, jongen, jongen ja, dat is zo'n frustratie. Uh, Tom Beugelsdijk moet de bal teruggeven aan uh, Heracles. Want uh, vanwege die vrije trap, of uh, vanwege die blessure werd er boven de zijlijn gespeeld. En Beugelsdijk ramt de bal werkelijk keihard naast het uh, doel van Heracles vanaf een meter of 70. Dus uh, die uh, krachten die had hij nog wel. Goed, pas weer gaat de bal nog een keer in het spel brengen. Dat vak van uh, Midden-Noord is nog steeds leeg. En waar die mensen allemaal zijn, men vreest een beetje dat die uh, uh, in de buurt van het bestuur gaan komen vanavond, terwijl aan de rechterkant Rosheuvel nog een keer weg is. En Rosheuvel zoekt naar een vrije man, vindt hij ook achter zich met Thomas Bruns. Bruns even kaatsend krijgt de bal weer terug, speelt de bal dan naar. Uh uh, die uitstekende Ben Rienstra. Die op het middenveld een hele goede wedstrijd speelt. Maar dan is er buitenspel geconstateerd. Van Ben Hassani. Vrije trap snel genomen. Amoa probeert nog te storen. Maar de bal gaat naar voren. Richting Van Duinen. Niets van gezien. Omdat centraal achterin er uitstekend gevoetbald werd. Door de heren Schenkeveld en Veldmaten. Van Heracles. Die er de spitsen. Kramer en uh, Van Duinen geen enkele mogelijkheid hebben gegeven om maar iets te doen. En dat zijn toch uh, jongens die normaal gesproken wel iets kunnen uh, klaarstomen voor ADO Den Haag. Maar vanavond helemaal niets hebben kunnen laten zien. Zoals de hele ploeg uh, de trainer echt heel erg in de steek hebben gelaten op alle gebied. En dat kon wel eens uh, uh, gevolgen gaan hebben na de wedstrijd. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. De bal is over de zijlijn gegaan. Heracles mag nog een keer gooien. Eén doelpunt van Linzen, twee van Oet. Betekent... 0-3 en dat zal ook de eindstand worden als uh, Amoa nog een keer de bal mag aannemen. Maar meteen kwijt is en Higler zegt het is genoeg geweest, het is mooi geweest. Fluitconcertje van de overgebleven supporters van ADO Den Haag. Er zijn er niet veel meer want de rest staat allemaal buiten te wachten op het bestuur. Helaas, helaas. 0-3. ADO Den Haag, Herakles Almelo. Dit is Radio 1. Zes minuten over half tien. Dit is het internationaal Journaal Serré.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 Charles gaf 60.000 euro het eigen zak aan de slachtoffers in het graafschap Somerset... waar dorpen en weilanden al ruim een maand onder water staan. In sommige delen van Zuidwest-Engeland duurt de wateroverlast al twee maanden. De man die verdacht werd van de moord op de Tunesische oppositieleider Belait is doodgeschoten. De verdachte Gadhadi kwam met zes andere militanten om het leven bij een vuurgevecht met de politie in Tunis. Gadhadi was een vooraanstand lid van een Tunesische moslimterreurbeweging. Oppositieleider Belaid werd een jaar geleden voor zijn huis doodgeschoten. Die moordanslag leidde tot hevige protesten in Tunesië. Veel betogers beschuldigden de islamitische regering van de moord op Belaid. En De onthullingen van klokkenluider Edward Snowden hebben grote gevolgen voor de werkwijze van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens het hoofd van de militaire inlichtingendienst Michael Flynn, heeft Snowden zoveel documenten gestolen dat afdelingen er niet vanuit kunnen gaan dat hun werkwijze nog langer veilig is. Flynn legde een verklaring af voor een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden. En hij zei dat Snowden waarschijnlijk alle documenten pakte die hij maar pakken kon. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, NOS langs de lijn. Twee van de drie eredivisiewedstrijden van vanavond zijn inmiddels afgelopen. Zojuist Ado Den Haag tegen Heracles 0-3. En eerder vanavond speelde Rode JC thuis tegen Feyenoord. Het werd 1-2 na een ruststand van 0-2. 0-1 door Immers, 0-2 door Teros En 1-2 de aansluitingstreffer door Kali uit een strafschop. Maar verder kwam het niet. Feyenoord-trainer Ronald Koeman vond dat zijn ploeg het onnodig lang spannend heeft gehouden. Binnen een half uur moet het, uh, moet het al over zijn. Want. Uh... Het leek wel van we geen tegenstander hadden. En uh, dat lag ook grotendeels aan onszelf. Omdat we heel goed voetbalden. Constant de vrije, vrije man konden vinden. Heel dreigend waren voorin. Ja, dan, dan moet je meer rendement uit al die kansen halen. En uh, oké, okay, maar helemaal zo'n tweede helft natuurlijk. Hè. Je weet wat zij gaan doen. Dat het iets opportunistischer wordt. Maar ik had nou niet het idee dat... Uh, dat zij goed genoeg waren om ons in de problemen te brengen. Alleen dan vind ik dat wij met name in een, in een tactische discipline... tekortschieten. want dan doen we niet meer wat we doen als het goed gaat. En, en, en dat is niet goed, want daar hebben we al zoveel punten voor betaald... en daar leren we uiteindelijk niet van, blijkbaar. Je zag ook wat irritaties af en toe hè, tussen boetjes en pellen... dat die ballen weer niet even goed komen. Dat gebeurt dan ook, hè? die kunnen we niet meer de rust bewaren. Nee, maar omdat ik vind, en, en dat is ook Boetius, die, die is een jonge speler. Alleen moet, moet gaan leren wat er wordt gevraagd in iedere situatie in een wedstrijd. En spelen vanuit zijn kwaliteit, en dat is met name, daarvoor zet hem ook aan de rechterkant ten opzichte van, van, van Peppe. Zoek diepte, want die, die heeft die snelheid niet om hem te bespelen. Ja, dan moet hij daar ook vanuit gaan spelen en dat kost moeite en dat is... Dat is al een voorbeeld van de tactische discipline wat je vraagt van je, van je spelers. En zo zijn er nog vele anderen die dan toch niet doen wat je moet doen. Is dit nu zo'n voorbeeldwedstrijd... waaraan jij je ook ja, enerzijds toch kan genieten in zo zo'n eerste helft... maar je anderzijds in de tweede helft ook kan ergeren, die wisselvalligheid? Ja, dat klopt omdat we, en dat, de, ik vind dat, dat wij daarin nog heel veel stappen kunnen maken. Dat je een wedstrijd leest. Hè, dat je weet en daarna ook handelt wat de situatie vraagt. En dat hebben we in de eerste helft heel goed gedaan. Op de laatste tien minuten kwartier na in de eerste helft. Maar de tweede helft niet. Uh, zeker niet in balbezit. Nou, en daar valt heel veel winst aan. Hè. En is dit dus ook typerend voor jouw gevoel waarop je zegt... ik ben niet meer de juiste man om dit ook nog volgend seizoen te doen? Nou ja, dat is misschien wat korter door de bochten. Ik, ik, ik zie dat, dat, dat ik mijn taak heb gedaan en ik, ik kijk naar een andere uitdaging. En ik denk dat dat het beste is. En, en, en dan wil ik niet direct aangeven hiermee dat een tweede helft, zoals we dat vandaag hebben gespeeld, dat dat dan de reden is. Nee, want ik denk nog steeds dat daar rek in zit. Alleen de een leert sneller dan de ander. En dat zei Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord... dan naar de trainer van de tegenstander van Roda, John Daal Thomasson. Hij vond dat zijn ploeg met name in de eerste helft... geen goed weerstand bood aan Feyenoord. In de rust heeft hij geprobeerd orde op zaken te stellen. Nee, ik heb duidelijk dingen aangegeven hoe dat beter moet... op een goede en duidelijk manier. Wat ging er niet goed in de eerste helft? De linus was te ver uit elkaar. Uh, Feyenoord kon heel simpel en spelen. En dan kwam je altijd te laat als elftal. Dan ziet er heel knullig uit dat hij als het te laat komt. Ja, dan ziet je er eindelijk uit dat de jongens niet in de duel wil komen. Zo was het überhaupt niet. de linies lagen gewoon te ver uit elkaar. En, en de tweede helft zouden wat hoger gaan spelen. En, uh, en dat uh, eindelijk, daar kon ze niet mee omgaan Feyenoord. Daar had ze moeite mee. Daar kon ze niet opbrengen qua tactisch vermogen, vond ik eigenlijk. En waarin ze kansen kunnen creëren. En uh, gewoon de bovenlijke partij in de tweede helft. Ja, jullie werden alsmaar sterker en Feyenoord werd onzekerder en onzekender. Vind je dat je uiteindelijk ook nog dat gelijkspel hebt verdiend? Kijk, je hebt natuurlijk altijd een beetje geluk nodig. Om, uh, we maakten 2-1 en dat was een de goal, vond ik. Uh, uiteindelijk ja, heb je geluk nodig om, om de gelijkmaker te maken. Uh, ik vond wel dat we een aantal kansen hebben kunnen creëren. Ja, ja jullie konden ook weer een vrije man vinden. Kadi werd veelvuldig ingespeeld. Uh, dat lukte in de eerste helft helemaal niet. Um, waar legt het nog aan dat die, dat die tweede niet viel? Want ook Feyenoord begon verdedigend behoorlijk uh, onzeker te worden. Ja, dat zag ik. Ze had gewoon met moeite met, met onze hoge druk en onze wisseling. balbezit. Uh, uh, in die opzicht, uh, qua communicatie, ja, liep ze gewoon achter de aan. Uh, en in die opzicht speelden we gewoon heel erg goed. Was het ook qua instelling uh, niet heel anders? Jullie begonnen zo heel verdedigend. Was dat ook zo de bedoeling? Nou, kijk, qua instelling, wat bedoel je precies met instelling? Nou, dat jullie zo je verdedigend hadden ingesteld en, uh, en, en niet, niet diep gingen storen. Nee, ik kan nooit storen negen minuten lang, hè. dat is onmogelijk. En ik heb het alleen even over die beginfase, wanneer jullie uh, af en toe werden overlopen. Dan kwamen we namelijk door de ruimte tussen die niet zo groot baan. En die opzicht stond me niet goed. Wat vind jij nu de voornaamste conclusie qua punten? Want uh, jullie hebben nul punten. Jullie komen uh, natuurlijk nu uh, heel dicht in die degradatiezone. Maak jij je zorgen? Of denk je, als we zo voetballen zoals in de tweede helft, dan komt alles wel goed? Nee, maar überhaupt geen zorgen. Uh, mensen hebben in de eigen om alleen maar één wedstrijd. Ja, de aanstaande wedstrijd gaat alleen maar op die wedstrijd. Nee, dat gaan we op lange termijn. En volgens mij hebben we, hebben we behoorlijk gedomineerd vandaag Zolta. in de tweede helft. Jondal Thomasson was dat. Hij sprak met Filip Koken. Die ging daarna ook nog even naar een doelpunt te maken van Feyenoord. En wat voor een? Samuel Armenteros. Hij maakte zijn eerste goal voor de Rotterdamse club dit seizoen. Dat zorgde voor opluchting bij de spits. Ja, het is, uh, het is nu, tot nu toe een um, ja, best uh, rommelige eerste seizoen zelf geweest voor mij. Ik heb uh, ja, veel klachten gespeeld en uh, ja, mee te maken gehad. En ook uh, um, in het begin van de seizoen begon het goed... Uh, dus heel uiteindelijk werd uh, ik uit de basis gespeeld, uh, op terechte wijze. En daarna heb ik, uh, heb ik uh, heel lang met, met voetklachten gelopen. En uh, nu voel ik me uiteindelijk um, ja, gewoon pijnvrij. En uh, dat, uh, dat voelt uh, ja, prima. En uh, ja, als je nu uh, je eerste doelpunt mag meepakken, dan, uh, dan is dat helemaal lekker. Heb je nu zo langzamerhand het gevoel van mij krijgen ze er binnenkort niet meer uit? Nou ja, dat is de bedoeling. Als je, als je nu uh, je kans krijgt om, uh, van de uh, ja, vertrouwen krijgt van de, van de trainer, om, uh, om in de basis te staan, dan, dan moet je dat altijd met de handen grijpen en laten zien dat hij uh, dat geen uh, verkeerde keuze heeft gemaakt. Jij maakt er één, Immers maakt er één, Feyenoord maakt er twee. Waarom maken jullie de eerste helft niet vijf? Uh, ja, zoveel sterker waren jullie. Ja, dat klopt. Uh, ja, zoveel sterker, maar uiteindelijk uh, maar twee gemaakt. En dat maken we ook in de, in de laatste seconde van de, van de eerste helft. Hebben we eigenlijk geluk. Want uh, ja, ook uh, met een paar slordige momenten... kunnen ze ook uh, de 1-1 maken. Hadden we geluk dat het niet zo werd. Uh, in de tweede helft denk ik dat we... Ja, maar dat was maar één kans voor Rus, voor Rode. En jullie ja. hadden er zes of zeven. Klopt dat dat klopt. Maar uh, uiteindelijk maken ze die niet. En, uh, en hun ook die, die ene niet. Dus ja, het, het had ook uh, op een andere manier kunnen eindigen. Ja. En dan de hamvraag. Waarom uh, geven jullie het zo weg in de tweede helft? Ja, dat wil ik net zeggen. Uh, ja, dat is natuurlijk heel jammer. Een groot verschil van, van hoe we de eerste half uur spelen in de tweede helft. Uh, uh, maar waar lig je uh, dat aan? Weet je dat? Relatie of uh, vermoeidheid. Uh, dat, dat zou ik niet weten. We staan niet goed uh, positioneel verdedigend. En uh, ballen die we weggeschopt worden, hun pakken elke tweede bal op. En, uh, en uh, ja, krijgen natuurlijk de twaalfde man en de publiek achter zich. En uh, ja, dan worden ze sterk in de eindfase. Uh, ja, wij... Uh, we, we proberen. We deden ons best om uh, om in ieder geval die twee één dan om uh, zo te houden met drie punten. Multiply. Vitesse tegen AZ. Inmiddels de tweede helft begonnen. 0-2 daar in Arnhem. Richard van der Maade heeft Peter Bos nog iets gewisseld. Want hij moet toch iets doen. Hij heeft absoluut ingegrepen Gio. Twee wissels zelfs bij Vitesse. Het is Labiat die erin is gekomen. En ook Traore gehuurd van Chelsea. Groot talent, 18 jaar pas, mag het aan de rechterkant voorin proberen. Ibarra is nu de linkerspits van Vitesse. En Vitesse heeft de bal met Kasja. Kaatsen van Havenaar. Dan via Labiat goed gespeeld de bal naar de buitenkant. Labiat opnieuw in balbezit. Labiat, randje straks opgebied. Opnieuw naar de linkerkant. Voorzet van Ibarra. En bij de tweede paal gaat Traor er net onderdoor. Vitesse aanvallend nu richting het doel van AZ. Prupper paast de bal in het midden door de as van het veld richting... Atsu. Atsu terug op Van der Heijden. Van der Heijden naar de buitenkant. Daar staat Ibarra opnieuw. Ibarra met de combinatie Atsu. Atsu is de bal kwijt. AZ verdedigt. Maar Atsu heeft hem ook weer terug. Nog altijd aan de linkerkant van het veld. Valt bijna. Speelt de bal terug naar Van Aanold. Van Aanold met een lage voorzet. Weggewerkt door Ortiz. Die natuurlijk ook verdedigend werken moet verrichten bij AZ. En dan via Pruppen gaat de bal terug naar Kasia. De bedoeling van Vitesse is duidelijk. Vol het gas erop in de tweede helft. Grote vraag natuurlijk. Kan de ploeg van Peter Bos deze... Achterstand 0-2. Nog wegpoetsen tegen een toch wel goed voetballend AZ in de eerste helft. AZ dat in elk geval met heel veel durf en lef heeft gespeeld in de eerste 45 minuten. Maar Vitesse bepaalt in de eerste minuten van de tweede helft. Combinatie Leerdam met Traoré Rechterkant van het veld. Mislukt. Bal gaat terug. Van der Heijden moet dan met de linkervoet even nog een station terug naar Veldhuizen. Veldhuizen dan naar Kasia. Drie minuten gespeeld in de tweede helft. Kasia en Van der Heijden die er dus niet goed uitzagen bij die tweede goal van AZ. Johansson profiteerde. En dezelfde Johansson de spits dus van AZ is in de kleedkamer achtergebleven. Want ook bij AZ een uh, wissel gepleegd door dik advocaat in de ploeg gekomen. Een andere spits, Danny Afdic. Vitesse nog altijd de bal. Al drie minuten lang ongeveer in de tweede helft. Kasia naar Van der Heijden. Van der Heijden met de bal aan de voet gaat nu richting de middenlijn. Maar kiest er toch weer voor om de bal breed te passen. Armen over elkaar bij Peter Bos is absoluut niet tevreden. Natuurlijk over het spel van Vitesse in de eerste helft. Havenaars. Zoekt de combinatie met Labiat. Dat mislukt. Dan weer AZ in het eigen strafschopgebied. Bal weggeroeid door Ortiz aan de linkerkant. Wie staat daar? Dat is Berends. Berends in duel met Leerdam. Berends is natuurlijk handig. Passeert Leerdam tussen de benen. Maar nee, dat is reglementair zegt scheidrechter Wiedemeyer. Ik dacht daar even aan een overtreding met het lichaam van Leerdam. Maar het mag door. En via Traore heeft Vitesse dan weer de bal. Kasia kopt. Een beetje riskant. Terug naar Van der Heijden. Maar Van der Heijden houdt goed het overzicht. Paast de bal naar de linkerkant. Daar is ruimte natuurlijk. Aan de zijkanten moet Vitesse het doen. Met Atsu, met de opkomende van Aanholt. Het publiek erachter. Combinatie door de as van het veld is goed. Atsu, Atsu houdt eventjes in. Paast de bal dan opnieuw diep naar Havenaar. Uitgeweken naar de linkerkant. Daar meldt zich ook Traore. Daar is Ibarra. Maar er wordt verdedigd door Reijnen. Nog altijd Vitesse met het balbezit. Ibarra gaat naar de grond. Vrije trap voor Vitesse. Nee, een ingooi voor AZ. En zo hebben we bijna gespeeld. Vijf minuten in de tweede helft. En leidt AZ dus nog altijd met nul hier in de Gelderdoom in Arnhem. Morgenavond dus ook voetbal, want daar krijgt sportclub Kambuur PSV op bezoek. Normaal gesproken is dat een pittige klus voor de Friese, maar nu lijkt het vooral een zware opgave voor de bezoekers. Niet alleen zit de formatie van Philip Cocu in de hoek waar de klappen vallen, ook Kambuur heeft zich deze competitie al bewezen. In Eindhoven, tijdens de jubileumwedstrijd van de Brabantse ploeg, werd PSV op een gelijkspel getrakteerd. En volgens kambuurverdediger verdediger Ramon Lewin is in deze competitie alles mogelijk. Dus ook een zege op PSV. Nou, je ziet dat uh, iedereen voor iedereen kan winnen en uh, dat maakt het ook hartstikke leuk, maar soms wel lastig. Ik geloof dat de uh, plaatsen uh, 8, 9 tot en met 18 uh, redelijk dicht bij elkaar staan. Dus als je een paar keer wint, dan sta je zomaar op Europees. En als je een paar keer verliest, dan uh, kan je zomaar uh, naar de degradatie moeten kijken. Kijken jullie elke keer naar de stand? Ik kijk wel naar de stand, uh, uiteraard. Ja, als je weekend gespeeld hebt, dan ben je toch benieuwd hoe je ervoor staat. Is er nog enige logica? Ja, natuurlijk wel. Ik denk dat je bepaalde uh, wedstrijden absoluut logica ziet. Uh, zoals wij tegen Twente uiden, dan zie je dat uh, Twente de tweede helft gewoon een uh, grote club, een grote ploeg is. En uh, dan toch weer recht te trekken. Maar uh, wij proberen woensdag weer van een grote club te winnen, PSV. En uh, nou, daar gaan we voor. Is PSV uh, aangeschoten wild? Nou, als je kijkt naar de, de ranglijst, dan is het niet de plek waar PSV hoort en wil staan, denk ik. En ze horen ook niet te verliezen van uh, RKC, dus... Uh, wij gaan er gewoon uh, proberen met ons spel het PSV ook moeilijk maken en uh, proberen drie punten hier te houden. Normaal gesproken verlies Cambuur van PSV. Dat is nu toch niet meer normaal? Nee, dat klopt. Maar ik denk dat wij hier thuis het, het, iedere tegenstander lastig kunnen maken. En het, ook dat hebben we bewezen. Dus we moeten naar onszelf kijken en uh, dan hoop ik dat we van PSV kunnen winnen. Maar ik, uh, ik denk dat het wel mogelijk is. Hoe is het bij jullie uh, in de groep? Uh, de overlevingsdrang, hoe groot is die? Heel groot, absoluut. Ik denk dat iedereen... Uh, ...er hartstikke graag in wil blijven met Cambuur. En uh, dat is ook wel terug te zien in ons spel. Maakt voor jou niet zoveel uit, hè? Want jij blijft toch wel in de Eredivisie... ...als ik alle berichten moet uh, beluisteren. Nou, kijk, ook uh, wat ik net aangaf... Kijk, ik, ...ik kijk niet te ver vooruit, hè. Ik uh, ben met Cambuur bezig met de eerstvolgende wedstrijd. Maar uh, ik wil wel actief blijven in de Eredivisie natuurlijk. En uh, allereerst is uh, mijn en ons doel om Cambuur erin te blijven. En uh, dan, dan zien we wel weer verder. Hoeveel voordeel hebben jullie van je Kunstgrasveld... Um, nou goed, ik, ik denk wel dat het een, een voordeel is, maar tegenwoordig heeft elke betaald voetbalclub, dus ook PSV heeft een kunstgrasveld tot hun beschikking. Of het nou op een uh, amateurcomplex is, uh, of stadion of wat dan ook, dus die kunnen er ook elke dag op trainen als ze dat willen. Dus ik denk dat dat wel meevalt op zich. Ramon Leeuwin was dat van Cambuur, hij sprak met Rob Fleur. Gaan we weer even kijken in Arnhem bij Vitesse tegen AZ. Richard. 52 minuten gevoetbald in de Gelderdoom. 0-2 is de voorsprong voor AZ. De nummer 2 tegen de nummer 6. Vitesse heeft het moeilijk. Vitesse moet even terug. Want AZ bouwt op. Maar via Kasia her herovert Vitesse dan de bal. Labiat is hem kwijt. Koudelje gaat er met een sliding in. Is langs Prupper. Nog altijd AZ Koudelje. Bal naar de buitenkant. Via AZ speler Berghuis is er opnieuw bal Dan Ortiz. Ortiz schuift de bal breed naar Wuitens. Op de helft van Vitesse. Hoge bal in de stad. Veldhuizen moet komen. Doet dat prima. Heeft de bal klem vast. En wijst direct weer naar voren. Spelers van Vitesse richting de middenlijn. Maar Veldhuizen gooit de bal dan naar aanvoer Kasia. Kasia met de bal aan de voet gaat richting de middenlijn. Twee wijzigingen dus bij Vitesse. Met Traoré en Labiat. Twee technisch vaardige spelers in de ploeg gebracht. Ik had ze nog niet genoemd. De spelers die zijn achtergebleven in de kleedkamer bij Vitesse. Dat is middenvelder Vajnovic. En ook Lucas Piazon. De topscorer met elf goals. Die echt in een vormcrisis zit al wekenlang bij Vitesse. Maar je kunt ook over het team van Peter Bos wel het nodige zeggen. Want zo goed als het was in de maanden oktober, november, december zo matig is het eigenlijk toch de laatste weken. Afgelopen vrijdag was het dan bij Vlagen wel heel erg aardig. Zonder veel af te dwingen bij Feyenoord. Maar de wedstrijden bijvoorbeeld tegen Heracles vlak voor de winterstop tegen Peck toen Vitesse in de laatste minuut met de schrik vrij kwam. De derby tegen NEC, dat was allemaal niet om over naar huis te schrijven. En ook van ...is het dus niet goed genoeg. Wel wat kansen, wel wat aardige momenten. Ibarra was dichtbij een doelpunt. Leerdam was dichtbij een goal. Maar veel meer hebben we van Vitesse eigenlijk nog niet gezien. Hoewel er nu in de tweede helft wel de nodige druk is op de verdediging van AZ. AZ dat er nu toch wel weer heel goed uitkomt. Veel goede voetballers natuurlijk ook in de ploeg. Een overtreding gemaakt aan de linkerkant van het veld. Wat doet de scheidsrechter? Die geeft AZ een vrije trap. Overtreding van Van Aanholt. Die wordt even vermanend toegesproken door scheidsrechter... Die er kort op zit. Wat frustraties ook aan de kant van Van Aanholt. Die het eigen doelpunt maakte bij Vitesse. Daaruit ontstond de 0-1. Gaat vrij wild in bij Berens. Vrije trap voor AZ is inmiddels genomen. 10 minuten ruim alweer bijna gespeeld in de tweede helft. En Vitesse moet dus die achterstand zien weg te werken van 0-2. Hoge bal van AZ wordt opgevangen door Veldhuizen. Iets te diep gespeeld en dan kan Vitesse opnieuw komen. Vitesse dat natuurlijk haast heeft in de tweede helft. Het publiek erachter en de opbouw nu van achteruit met Prupper. Crossbal naar de rechterkant. Niet goed verdedigd door Viergever. Het was de bedoeling daar om Leerdam aan te spelen. Die mee naar voren ging. Maar AZ heeft de bal met Berens terug naar buitens. Dat is riskant. Traore naar de bal toe. Hoog gespeeld richting Afdiets Prupper zit ertussen. Maar niet goed. Ortiz is dan namens AZ weer... Terug in balbezit. Paast de bal naar zijn keeper. Daar staat de Esteban. Die kan de bal natuurlijk niet met de handen pakken. En dus kiest hij voor een hoge bal. En via Van Anolt gaat het dan over de zijlijn. Ingooi voor AZ. 0-1 eigen doelpunt van Anolt. 0-2 een doelpunt van Johansson. En AZ koestert die hele verrassende mooie voorsprong hier in Arnhem. Wat kan Vitesse nog? Met twee wissels. Dus al Labiat in de ploeg gebracht. Traor in de ploeg gebracht. Maar de eerste tien minuten nog niet zo gek veel gezien van beide spelers. AZ. AZ heeft de bal, is hem ook weer kwijt via Leerdam nu opnieuw Vitesse in bal bezet. komt van de eigen helft, Trouworen nog altijd. Wacht dan, paast de bal, goed ineens doorgespeeld naar Prupper. Daar zit geven tussen, dat is goed. Want anders had Prupper een uh, vrije doortocht gehad richting het doel van AZ. Maar dat is wel goed aan de kant van uh, Vitesse. Het is ook slordig van AZ dat Vitesse in deze fase wel de bal vrij snel terug heeft. Hoge bal richting Havenaar mislukt. Bal wordt door Estebal dan uh, simpel uh, opgepakt in de doelmond. En die zegt tegen zijn medespelers, ga maar weer richting de middenlijn. En ik kom met een hoge bal. Dat doet hij nu met de handen. Hoog inderdaad richting de middencirkel. afdiets En zo houdt Vitesse dan eventjes, of heeft AZ moet ik zeggen, eventjes de bal. Zo in de beginfase nog altijd van de tweede helft. En koestert de ploeg uit Alkmaar. Een prima 0-2 voorsprong. Wij gaan naar het einde van het ene laatste uur van deze avond bij Langs de Lijn. Een brecht nog. Christen Wild heeft de eerste etappe van de ronde van Qatar op haar naam gebracht. De Nederlandse won een rit over 97 kilometer. De sprint van een kopgroep van ongeveer 20 rensters. Die was ontstaan toen het peloton door de wind in stukken was uiteengevallen. Wild bleef de Amerikaanse Shelly Olds en de Australische Chloe Hosking voor. Zij zorgden haar ploeg giant en daarmee de eerste zegen van het seizoen. Straks na het journaal van 10 Wat is het inmiddels? Tien uur zijn we weer terug. Met de reacties op de wedstrijden en het vervolg van Vitesse AZ.